6 uur. Het NOS-journaal. Anno Duivenet de Wit. Syrische leger lijkt weer heer en meester in al Shugur. Turkse stembureaus gesloten en sportjournalist Bob Spaak overleden. Dan het weer vanuit het zuidwesten hoge bewolking. Vannacht plaatselijk wat lichte regen en minimaal rond 10 graden. Morgen begint met lichte regen, maar de buigheid neemt in de loop van de dag toe. Het wordt al een graad of 20. Het Syrische leger heeft de stad Jisr al shugur weer onder controle. Dat meldt een verslaggever van het Amerikaanse persbureau EP. Het bericht is nog niet door andere bronnen bevestigd. Militairen en tanks van het Syrische leger trokken de stad vanochtend binnen. Volgens getuigen werd daarbij geschoten en werden huizen in brand gestoken. Bij gevechten met gewapende groepen in onder meer het ziekenhuis zouden er zeker twee doden zijn gevallen. Volgens de Syrische regering hebben opstandelingen uit de stad 120 politieagenten gedood... en moest daarom de orde worden hersteld. Volgens inwoners zijn de agenten juist gedood door veiligheidstroepen... omdat ze hadden geweigerd op burgers te schieten. Jisr al-Shougur ligt in noordwest-Syrië, vlakbij de Turkse grens. Het aantal Syriërs dat vanwege het geweld naar Turkije is gevlucht... is intussen opgelopen tot boven de 5.000. In Turkije waren vandaag parlementsverkiezingen. Het lijkt een uitgemaakte zaak dat de islamitische AK-partij voor de derde keer als de grootste uit de bus komt. De partij van premier Erdogan kan volgens peilingen rekenen op minstens 47% van de stemmen. Correspondent Bram Vermeulen en buitenlandredacteur Gulza Erçetin spraken vlak voor de sluiting van de stembureaus met Turkse kiezers. Voor de JHP, de mooie Hier, voor de JHP heeft deze mevrouw gestemd. Voor de, de oppositie, de kansloze oppositie, is mijn vertel. Het heeft toch helemaal geen zin? Ik ben heel actief. Als democratie in Oyomosovadi. Als de regeringen. Als de regeringen. Als de regeringen. Ze zegt, nou het is helemaal niet erg dat ik op de CAP heb gestemd. Mm -hmm. uh, we hebben voor de democratie gestemd. En we geloven in, uh, in alle uh, waardes en uh, normen van de Klajstarolen. Dat is de nieuwe leider van de CAP die voor het eerst uh, geen uh, campagne meer maakt... met de angst van de islamisering die onder Tayyip Erdogan zou plaatsvinden, Maar veel meer zich op de armen richt. En zij zegt, ook dus op een democratischer Turkije. Maar is... Daar hiep dan geen democraat. Nee, Hai huh? er democratieel. Zonder dat ik. Dit is geen democraat. Jummer ja, dat ik passen, hè? <laughs> Onder de vissers langs de Bosporus verwacht je toch een ander geluid. Ah, joh, ben Golan, land ja. Hij heeft hem niet gestemd? Ja, hij heeft niet. Maar dan heb je de hele dag gezeten vissen? Hij er ooit op Adana deze, Hij staat bij Adana ingeschreven. Adana helemaal in het zuiden van, van Turkije. Dus Hij heeft niet ja, maar Wat anders Hij zei: Het was natuurlijk niet goed, want uh, ik ja. heb een plicht als burger niet kunnen verleggen. Maar dat is toch, het is toch het stemplicht in Turkije? Hè? Ja, maar ja. hij zei: Het is niet goed. had ook een werden... Partij. We hebben er één gevonden. Kaldesmaten niet op ja, met Hij heeft wat voor ons gedaan en hij werkt daarvoor. Ik vroeg ik nou wat dan bijvoorbeeld? En toen zei hij nou bijvoorbeeld werk. Werk ja. en een groeiende economie en heel veel grote projecten. Waarom niet voor Erdogan gaan stemmen? Bram Vermeulen, dat was kort voor sluiting van de stembureaus. Die zijn inmiddels dicht. Uh, ja. Weet jij al iets over de eerste uitslagen? Ja, ja dit, de, de stemcommissie had de 24-uurse nieuwscène eigenlijk de opdracht gegeven om tot middernacht hun mond te houden, maar daar, heb, daar hebben ze zich niet aan gehouden. Uh, met 45% van de stemmen geteld, uh, ziet het er naar uit dat de, de AKP van premier Erdogan toch een absolute meerderheid in het parlement gaat halen. 53 procent, daar staan ze nu op. Dat is uh, zo'n 7 procent meer dan bij de vorige verkiezingen. Het is, uh, is ongelooflijk. Uh, premier Erdogan heeft het nog veel beter gedaan dan, uh, dan mensen hebben voorspeld. En de oppositie, de CHP, waar we het net over hadden... ...die een heel andere toon heeft aangeslagen in deze campagne... Het ...is niet meer over die islamisering en het gevaar van de islamisering onder deze premier. Sprak nou die nieuwe leider, Kyrgyz heeft het bijzonder slecht gedaan... 20% van de stemmen, zo slecht deed zijn voorganger het overigens ook. Maar dit gaat waarschijnlijk betekenen dat we deze avond gaan zien dat die leider gaat aftreden. Het ziet er dus naar uit dat die partijen de absolute meerderheid krijgt in het parlement. Wat betekent dat? Ja, dat betekent in elk geval dat ze op het eerste op hun agenda staat een verandering van de grondwet. Als ze een absolute meerderheid halen, dan gaan ze in een referendum aan het volk vragen om die grondwet samen met hen aan te passen. En wat daar dan een van de grote dingen in is, is dat premier Erdogan heel graag een presidentieel systeem wil. Beetje zoals in, in, in Rusland of, of zoals in Amerika. En wat zou betekenen dat Erdogan nadat hij premier van Turkije is, misschien ook nog president van Turkije kan gaan worden twee keer zeven jaar. Dat, dat staat in nou geval op het programma. We weten overigens niet, ook al hebben ze nu 53 van het aantal stemmen, wat dat nou, dat gaat betekenen in het aantal zetels in het parlement dat is een buitengewoon ingewikkeld systeem. Dat wordt allemaal berekend volgens de 81 provincies die hier in Turkije hebben. Maar het kan dus nog zo zijn dat ze de tweederde meerderheid gaan halen. Waardoor ze de grondweg eigenhandig, zonder referendum, zonder bemoeienis van de oppositie kunnen gaan veranderen. Dat zal de komende uren duidelijk worden. En meer daarover op Radio 1 uiteraard. Bram Vermeulen, dankjewel. Demonstrerende jongeren in Madrid hebben hun tentenkamp weer opgeruimd. De betogers voerden op het Puerta del Solplein wekenlang actie... tegen onder meer de hoge werkloosheid in Spanje. De actie begon met duizenden betogers, maar dat aantal is langzaam afgenomen. Volgens de jongeren gaat het protest verder op andere plekken en op internet. Ook in andere Spaanse steden als Barcelona en Valencia werd gedemonstreerd. In Spanje is 21 procent van de beroepsbevolking werkloos. In zijn woonplaats Nieuw Loosdrecht is voormalig sportverslaggever en presentator Bob Spaak overleden. Hij geldt als een van de architecten van Sport in Beeld. En dat was de voorloper van Studio Sport. Bob Spaak was op de zondagavond jarenlang het gezicht van dat programma. En gaf commentaar bij het schaatsen, atletiek en voetbalwedstrijden. Zoals in 1965 Feyenoord tegen Real Madrid. De wedstrijd liep na een zware overtreding op Koen Moulijn uit de hand. Moelijn.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 De Hongaarse aanvaller had nog een contract tot de zomer van 2015 in Eindhoven. En PSV ontvangt naar verluid zo'n 14 miljoen euro... van de club uit de Russische deelrepubliek Dagestan. Tchuchak speelde vanaf 2008 voor PSV. HGC heeft de Euro Hockey League gewonnen. De ploeg uit Wassenaar was in die finale met 1-0 te sterk... voor Club de Campo uit Spanje. De Demo Kranstouwer maakte het enige doelpunt van de wedstrijd... door een strafbal te benutten. In de Nederlandse competitie werd HGC slechts negende...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 We hebben ons echt uh, helemaal suf getraind dit jaar. Mm -hmm. Om iedereen weer een stapje voor te blijven. Dus ja, alleen maar complimenten voor de dames. En uh, ik ben super trots op, uh, op het hele team. Autocoureur Jeroen Blekemolen is met zijn team al 60 gefinished bij de 24 uur van Le Mans. De race werd gedomineerd door de teams van Audi en Peugeot. De Audi van de Duitse André Lotterer won de race. Blekemolen heeft in totaal 10 uur in de auto gezeten. En dat is meer dan zijn twee teamgenoten in de Lola. En dat laat zijn sporen na. Ja, ik, uh, ik ben nu een uurtje uit de auto, maar mijn voeten zijn allebei nog aan tintelen. Het was zo zwaar om uh, het gaspedaal in te trappen. Er zit een heel zwaar gassysteem op. hoort eigenlijk niet, het moet gewoon heel licht gaan. Maar uh, het was te zwaar. En, uh, mijn knie is helemaal kapot. En uh, ja, mijn been doet gewoon echt zeer en kramp. En, uh, dus het is niet fijn. Jan Lammers kwam niet over de finish. Zijn wagen kreeg te maken met technische problemen. Van de hoofdpunt uit het nieuws van dit moment. Het Syrische leger heeft de stad Jisar al-Shogur weer onder controle, meldt het Amerikaanse persbureau AP. Het ziet er naar uit dat de partij van de Turkse premier Erdogan bij de verkiezingen meer stemmen heeft gekregen dan verwacht. En voormalig sportverslaggever en presentator Bob Spaak is overleden. Hij is 93 jaar geworden. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen op deze zender de VPRO met instituut Itzerda.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 VPRO, Instituut Itserda. Ja, zit u er klaar voor de wekelijkse radio-uitzending vanuit het Instituut Itserda, het instituut voor bijzonder geluid en merkwaardige verhalen? De hele week verzamelen onze medewerkers in Den Landen allerhande materiaal. En dan krijgt u op zondagavond daarvan een selectie te horen. Instituut Itserda, het instituut voor slow radio, verdieping en verstrooiing. En dan hebben we altijd nog zo'n mooie begintjong. Ook al niet. Ja, want dat is een ander ding wat ik u over instituut Itse daar moet vertellen. Het is er wel altijd een uh, klein beetje een bende. Maar dat bent u misschien inmiddels wel gewend als u een trouw luisteraar bent. Ja, meneer Kok van het bestuur, die is uh, gevloerd door een steen vorige week van een boze burger. Die heb je tegenwoordig boze burgers en die gooit een steen naar zijn hoofd. En toen lacht hij ineens, uh, ja, voor de uh, pampus. Oh, meneer Kok. Oh. Ja, oh. ja denk omhoog. Ja, ja. ja, ietsje naar links. Aan ja. andere kant. Ja, nog een beetje. Staat de rem erop? Goed zo. Ik zit er helemaal klaar voor, luistervrienden. Ik hoop jullie ook, want dit belooft een bijzonder kunstzinnige uitzending te worden. There is music in the air. Wisten jullie dat onze grote voorganger en radiopionier, Ingenieur Itzada... de eerste Nederlandse mens was die muziek speelde op de radio? Dat is alweer bijna 100 jaar geleden. Tempoes voeg het. De tijd vliegt. Daarom, nu snel naar onze presentatiedesk. Voor alle muzicofielen, hier is... Pieter van de Wielen. Ja, ik zei het al, meneer Kok van het bestuur is gevloerd door een steen. Ja, dat zal u niet zoveel verschil maken, maar voor mij betekent het een wereld van uh, rust, zalig. Het is hier uh, helemaal voor mij vandaag. En voor Omer Kadan, dat is een troubadour, een Turkse troubadour met Nederlandse teksten. Um, om, ja, Ik kan natuurlijk heel lang over die muziek gaan praten, Omer, maar laten we maar meteen even iets laten horen. Dan weet iedereen meteen waar we het over hebben. Dank je wel. Beste luisteraars, mijn naam is Omar Kadan. Ik kom uit Almelo, 34 jaar in Nederland. Het weer is vaak koud, het weer is vaak nat. Mensen eten frikandel of een zak patat. Nederland, Nederland, aardappelland. Pachenkje. Gedaan de zaken nemen geen kier. Mijn vader anders. Ik ben anders, meneer. Gedaan de zaken nemen geen kier. Mijn vader anders. Ik ben anders, meneer. Warm is warm, koud is koud. Nederland. Warm is warm, koud is koud. Nederland. Hollanda çok güzel çok güzel devlet bir gerçek var kardeş gurbettir gurbet. Hollanda çok güzel çok güzel devlet bir gerçek var Ramazan gurbettir gurbe varımız varem kautis kaut ne der lands de het dit dat. Macht, nacht, kracht, wat een moeilijke taal, Kamara, Warm is warm, koud is koud, Nederland. Omar Kadhan, welkom in de studio. Leuk dat je er bent. Um, hoe is dit allemaal uh, zo gekomen? Hoe, uh, je, je woont nou 34 jaar in, in Nederland. Ja, plus, je, plus ja. En je, je bespeelt de SAS. Dat is een Turks instrument. Maar ik, ik begreep dat je dat pas in Nederland bent gaan spelen. Ja, ik ben... Uh, nou al bijna... Alle Turken heten Ali geboren op januari. Dus ik ben nu plus minus 50 jaar. En ik was 26 jaar geleden blind geworden. Dus is een moeilijke woord. Maar uh, ik noem mij zelf Ik leg geen E of zo. En toen moest ik wat... Ja, wat bezigheden. Mijn lieve vader zegt, ja, beter dat je dan gewoon toch... ...Turkse instrument, SAS, probeert, In Naar de bussum heb ik op school gezeten. In de vlakbij van Hilbersum. Heb ik pianoles gehad een beetje. Spaanse gitaarles of zo. Maar dat kreeg ik niet lekker, zeg maar. Niet, ja, geduldig ben ik, zeg maar. Toen leer ik deze instrument... En heb ik echt zelf geleerd en is wel lang geduurd, meneer Pieter. Is Anderhalf dat jaar of zo. Want, want je kan geen bladmuziek uh, nee. lezen. Dus helemaal op gehoor gedaan. Ja. En, en, en de, de sas, hoe zou je het instrument uh, omschrijven? Voor mij? Ja, of voor is, de luisteraars? Ja, voor de luisteraars. Uh, ja, het zijn gewoon... De meeste Europeanen, Nederlandse mensen weten wel van mandolin, toch? Een sitar of zo van Hindustans. Deze sas is dan uh, grootvader van hun. Ik bedoel dan eh, in Nederlandse uitdrukking, ik ben niet mee SAS. Ik ben met mee SAS gelukkig. Dus snaarinstrument En eh, ja, zeven, acht, negen scenaren kun je wel spelen. Ja, weet ik niet. Als mensen mee en die instrument willen zien, dan mag ik reclame maken van ja, mijzelf. Ongegeneerd, ga je gang. Dankjewel. Uh, in mij mijn, ja, zoals ik zeg, www. Heb ik een website, hè? Ja, www.omerkadan.nl Dan zien ze mijn foto, weet ik wel. Dus dan kan ze mee zien. En ja, dan kan je reclame maken in het instituut Itzedaan. Dan grijp meteen dat bestuur weer in. Mag ik even uw aandacht? Op doktersadvies hou ik het kort vandaag, vrienden van de radio. Allereerst wil ik iedereen bedanken voor de fruitmand... en alle beterschapswensen aan mijn adres... nadat mijn schedel vorige week op onaangename wijze in aanraking kwam... met een grote steen, dwars door een ruit, mijn kant opgegooid... door een ongemanierde straatterrorist. En die kijk kwam van rechts, dat weet ik zeker. Dat is dan Achter mij hoort u inmiddels het aanzwellende gebron... en gezoem van een dikke vette kever. Het is een zogenaamde sago-kever. En het beestje maakt zoveel kabaal omdat twee van zijn pootjes stevig in handen zijn van een papuwa-meneer. Wat doet deze papua meneer met dit insect? Hij beweegt de zoemende toor langzaam richting zijn mond. Hij opent zijn mond wagenwijd en... nou. Luistert u zelf. Boventonenmuziek. muziek. Gespeeld door mens en insect. Hierdoor, geïnspireerd, heb ik in dit shampotje een dikke bromvlieg. Voorzichtig nu de deksel erop. Ja, ik heb hem. Nu voorzichtig open ik mijn mond en door de ruimte in mijn... Mond holt het te variëren. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Gadverdamme, ik heb hem weer. Inges... Oh, ik heb die weer in zijn brom Getver... Kijk, ik heb zijn pootje nog tussen mijn winkel. Ving... Oh. Is... Oh. Saxofonist Ben Herman en 7000 kippen. Maar Kadan, ik zeg toch maar u, want, want u noemt iedereen hier uh, Juffrouw Jacqueline of meneer Hans, uh, viel me net op bij binnenkomst. Zou u zelf een, een, een dierenmuziek kunnen maken, zeg maar in een kippenhok en dan meespelen met het uh, gekakel? Ja, heb ik nooit gedaan. Maar ik, ik kom uit Almelo, dat is een heel kleine stad, prachtige stad. Heb ik wel een keer door boerderijen zo met. Uh, ik speel en door vogeltjes, geetjes en zo, noem maar op. Maar het lijkt me leuk. Almelo is, is een stad, hè? dat moeten we even hardop zeggen. Ja. Prachtige meneer Herman Vinkers heeft toch gezegd... Hè? stop, stop licht op rood, stop licht op groen. Almelo heb je wat altijd te doen. We gaan naar de rubriek Bij ons in het dorp. Bij ons op het dorp. Over de parel van elk dorp, de harmonie, of de kapel, of de fanfare, hoe het ook heet... zijn dat van die kloeke mannen en vrouwen in rode pakken... met gouden bies, bepluimde mutsen en dan heel veel lawaai... en dan door de dorpen marcheren. Onze eigen instituutsmedewerker Jacqueline Maris woont zelf ook in zo'n dorp... en speelt ook in zo'n harmonie. Met de prachtige daam Eufonia. Mooie klanken, nou ja, als je ervan houdt. Dit is Eve, de trompetist. Vanaf zijn negende speelt hij... En dit ben ik. Ik speel vanaf mijn 49ste. Soms gaat het goed. Soms goed, fout. Na anderhalf jaar mocht ik meespelen bij Erfonia, onze dorpsharmonie. Ze waren maar wat blij met mij. Want van al 50, 60 leden is de harmonie afgekalfd tot een vaste kern. Elke week komen er nog een stukje verder. Jan, Bertus, Ina, Berendet, Herma, Lydia en Robin... Esther en Gerard en Hans en Neef. Een trommelaar in Saxe, een bariton trombone, twee trompetjes, als ik mezelf meetel, en twee klarinetten. Oh ja, en een dwarsfluit. Dan heb je het wel gehad. En dirigent Fernand. Maar die gaat binnenkort verhuizen. Wat, wie ben jij? Ik ben Dirk van Beest. Geboren 12 september 1947 in Opheemert. Dus een rasrichter op Heemert. Dick van Bees is niet de voorzitter... omdat hij vindt dat de voorzitter van de Harmonie netjes Nederlands moet praten. Maar hij is wel belangrijk. En bij ons was thuis een en al muziek. Want mijn vader een gaf vlees thuis. Al waar je rondloopt, hij nog les gaat van mijn vader. En mijn vader heeft op gegeven moment 70 jaar bij de muziek gezeten. En ik zit er inmiddels ook al 50 jaar bij. Zodoende. Dick van Bees? Ja. Alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden, hoor. Yes. Ik je bij mijn vader, Jan, daar lag ging kip in het water, kwam ze peulen liggen. dan begon hij het liever leeg erbij te houden. De boel in de gang houden, de het De boel aan het draaien houden. Als je nog niet te veel drinken in de pauze, dan nou, als een blauze, komt er niet meer aan terecht. Zodraag. Ja, dat gaan we. Een, twee, drie, vier. Het gebouwtje, daar spelen we. Het hangt vol met zwart-wit foto's van mannen met grote trommels en lange snorren. In glorieuze pakken. Rondom een honderd jaar oud vaandel staan ze. Niet elf, maar wel meer dan vijftig. Als Euphonia een concert gaf in de tuin van het kasteel van de Makai-familie net buiten het dorp... stond er een rij van wel honderd meter om de tuin in te komen. Dat gebouwtje, toen dat gebouwd werd, toen leefde de geest van de muziek nog. Hij heeft hier ook vol gezeten. 35 man gezeten. Oh ja? Ja. Dirigent hier gestaan. Ja. Maar 35? En, ook man? Daar. en als je met een hele volle club zit, dan, dan is nou, nou, het gewoon een genot om in te zitten. Is de kick nog, ja. nog groter Kan je een keer een nootje missen, hè? Maar ook, dan, dan heb je harmonie. Dat is het woord harmonie. Ja. Dat hebben wij nou niet meer. Dat hebben we nog niet meer. We hebben gezelligheid. In 1953 is het gebouw het gebouwtje. De grond is van Makkooi. Van de baron, de Baron Makkooi. En die hebben, die hebben een erfpacht. We betalen een half euro per jaar. Erfpacht. Het was eerst een gulden. En nu is het een half euro dan, per jaar. En zo hebben we dat gebouwtje in de stand gekregen. Met iedereen. Iedereen doet niet Is het vergane glorie of zal het zaadje van de muziek ooit weer gaan bloeien? Maar is het een aflopende zaak? Want jij zei vorige keer: op een dag komen die jongeren allemaal weer. Nou ja. Nee, dat heb ik niet gezegd. Nou, ja, wel. Er komen niet jongen... weer. Nee, nou, de meesten die dus. Uh, en niet alleen meisjes, maar, ook jongens. Dus die dus verkering krijgen, dan, dan, dan, dan is het afgelopen. Geen muziek meer maken. Ja. Vroeger zouden ze zeggen: als ze je krijgen, dan is het afgelopen. Die <laughs> leg je dan niet meer neer? Absoluut niet. Nee. nee. nee. Want hij zit nou al bij ons Nou, zo, in de familie. Ja, dat zou wel jammer zijn. Wij zitten veel te Die Jammer een berg, Woutsy, 72. Nou, ik loop ook tegen de 65 jaar. loopt tegen de 65 jaar. Nou, allemaal. Maar nou, dat vind ik zo jammer. Maar ze moeten meer actie voeren. Langs de weg blijven timmeren. Ongeacht wat er in Zand. Ze moeten meer leren komen. Want een dorp zonder muziek is niks. Zodoende. Dat was de pracht van het dorp. Ja. Het voelt toch wel een beetje raar, denk ik. Als je nog echt hebt meegemaakt dat die 35 man zaten. Ja, ja dat is. Uh, mm, ik denk dat het. Nou ja. ook wel eens dingen ziet. Hè, dat ze de tranen in de ogen schieten. Ik heb wel eens voorvertellen. Ja, zeker. je moet niet opnemen. dat eigenlijk als het een keer zou springen. dat het weg is. Ja. Dat er soms anderen komen en die zeggen: van, Jongens, het kan niet zo. We moeten iets hebben. En dat er dan, ik weet niet wie komt. Maar ook een ja. harmonie. Ook een harmonie of zo. Ja, ja. Dat is vier maten. Oh. Bedankt. Wat een zonder muziek is niks. Ik geef het nog twee jaar. Je ja, geeft het nog twee jaar? Ik, ik blijf verlangen dat er geschonken ge wordt. En dan stop ik <laughs> ermee. <tokken> uh... <What grijp> Wat zeg je nou? <laughs> <tokken> <tokken> ik blijf net dat er geschonken wordt. <tokken> ja, het is, het is, feitelijk is de gezelligheidsvereniging al een vast te lang geweest. Dick Van Beest trekt in de hal van het gebouwtje de inloopkast open. Die alleen door het bestuur mag worden betreden. Allemaal pakken. Pakken, pakken, pakken. pakken, pakken. Hoeveel heb je er? Hoeveel er hier nog hangen? Ik denk van een kleine twintig. Ja. Zo'n beetje. Ze dus krijgt hier een compleet van de vereniging: riem, stropdas, maar schoenen niet. Een koolbak. Een koolbak. koolbak met pluim. Ja, dan heb ik hier nog hangen. Nog meer kasten genopen? Oh, te hebben ze daar nou? Mooie, Rits. Oh, De majorettes. We hebben ook gehad. Die zijn ook weg? Allemaal weg. De majoretten was niet duur onderhoud. Want dan was het voor pentjes. Dan was het voor dat, zus dus en zo. Die enigszins onbetalbaar En ze hebben de gezin maar in de dames niet. Het is gewoon een nou, nou, jazzbeleid of weet ik wat. Of uh, weet ik wat, allemaal rommelen. Ze hebben muzikanten genoeg, hadden ze ook best willen beginnen met die gasten. Hier, dat is de Wat ga je nou doen? Ja. Dirk? Als, als, of denk je dat het nog goed komt? Wat? Hier? Nou, ja. komt zeker goed. Ja? ja? Ja. Hoe? Ja, dat komt goed. Hoe? Nou, hier met die televisie, dus. je hoeft nooit een iets meer te hebben. Want er komt elke week hetzelfde, hetzelfde of dezelfde andere En er gewoon niks boven zelf doen. Nou, dat is wel zo. Maar ja, soms twijfel ik daar wel enorm aan dan zet ik liever een cd'tje van Chet of Miles op. Een super trompetist Eve zegt dat ik gewoon door moet blazen... en moet ontspannen tegelijkertijd. Nou, doe dat maar eens even. Ik voel de noten afgeknepen uit mijn longen, buik, lippen en keel... en trompet komen. En heel af en toe klinkt het prachtig opeens. Gevoelig, woest, medogeloos. En nu snapt het ik bewonder even mateloos... en wens een lange toekomst als zijn tweede trompet... Even wat tips voor den beginnende trompetist, de ventielen. Eruit halen, vet vrijmaken, sigaren in de hand en draaien. En dan wordt het heel mooi schoon. Geen olie, spugen. Spugen, spugen en sigaren. Ja, spugen en sigaren. Weet je wat, wat ze altijd zeggen? Bij mij klopt dat wel. Een trompetist is ontzettend eigenwijs en eigengereig. Is dat zo? Ja, dat is echt zo. Als je nou naar een orkest zit te luisteren... Ja. Ja, wie houdt langs de langste noot aan? trompetist. En ze moeten toch allemaal afslaan als de dirigent afslaat? Nee, afsluit? nee. Nou, let, let maar eens op. De je wilt het laatste woord hebben Juist. deze eigenlijk. Het ja. laatste woord. Ja. heeft begon op zijn negende toen een vriendje van hem bij de muziek ging. Er zaten meer dan veertig man en wel zeven trompetten. heeft speelt ook nog in de Jagerskapel, aan de overkant van de rivier. Als je dan aan, aan het eind van de avond bent, dan loopt het bloedje bloed je mond uit. Het bloed je mond uit? Jazeker, dat, dat is werk. Hè. En die hebben veel zwaarder repertoire. Soms heeft hij wel een paar concerten op rij... Nee, nee, maar dat moet. Dat moet. Dat is toch wel eens een keer eigen erover van de stoel, of wel, een trompetist. Ja. Een heel hoge C. Dat de dirigent zo lang aanhief. En blaas, blaas, blaas. En dan op een gegeven moment dan gooien. Je... En dan ligt hij naast zijn stoel. Een glaasje spa erbij en dan, uh, en dan gaat hij weer. Ik kan nooit meer een goede trompetist worden, niet zoals jij. Maar voor niet. dat is wel te laat begonnen. Het is belangrijkste is dat je elke dag blaast. Als je elke dag blaast, zit er altijd wat in. En wat wil je nog bereiken met de trompet? Niks meer. Niks meer? Ik vind het goed zo. Moet ik bij jou begraven worden of niet? Trompet, huh? Moet ik bij jou begraven worden of... Nee, dat is zonde. <laughs> Lijkt er iemand anders nou plezier mee doen. <laughs> nee, dat vind ik zonde. <laughs> Laatste vier maten. Oh, twee, drie, vier. Oké, okay. even allemaal doornemen thuis. Ik zal even je partijen worden maak. Ja, ik weet, het het ik weet het niet. We stoppen. Nee, stoppen. Ga je weg? We stoppen ermee. Er is pauze. Waarom stoppen we? Wie zijn er dan nog? Hans gaat weg. Nou, even gaat weg. Nauw niet ja. over. We zijn pas een uurtje bezig. Pauze. En dan trekken vier mensen hun jas aan. Ja. Maar jij bent er nog? Ja. Zijn met z'n drietjes. Ja, en Bertus, met z'n vieren. 25 van onze harmonie gaat naar huis. Dat vind ik toch wel, dat ik wel heel erg. Toch? Ik weet het ook niet hoe nou, het, het wordt een eeuwig vervolgverhaal, dit verhaal. Zo Oké, okay, ik kom volgende week gewoon weer terug. We hebben nou de methode gevonden om jou elke week hier te krijgen. Ja. <laughs> en iedereen ging naar huis. En dat is jammer was zoiets. Hè? Maar toch zet ik de klok nog even tien minuten terug in de repetitie. Moeten we weer beginnen, Dirk? Dat, lieve beste luisteraars, was mijn hoge D. Die hoge D was van mij. De hoogste die ik kan spelen, maar als het zo samenvalt in harmonie... dan voelt het heel erg goed. Er zullen nog hogere noten volgen als het aan mij ligt. Word vervolgd. Umer Kadam in de studio, die, die speelt uh, de SAS. Deze trompetist had het over, over uh, de grote helden... Miles Davis en Chad Baker. Heeft u eigenlijk grote helden gehad op de SAS? Zijn daar, zijn daar grootheden in uh, aan wie u wel eens moest denken... toen u zichzelf dat uh, ja. instrument leerde spelen? Een soort Habibi King, King of zo. het centrum van Turkije. En er zijn elke streken eigen stil van spelen, zeg maar. En mijn grote idol was altijd van, ja... Neşet Ertas... Ik weet het niet, die naam zeg niet. Hij is echt een prachtige sasspeler, zeg maar. Maar in Nederland heb ik me altijd uh, gek gehouden met uh, Urbanus Van Anus... en uh, Herman Vinker, bijvoorbeeld. Ik ben ook veel met hem op tv geweest met Pauwtel en Groot en zo. Dus ik weet het niet, muziek is gewoon... Ja, net als de juffrouw Jacqueline zegt, hè, gewoon... Jij moet gewoon... Ja, leuk hebben. Komt wel goed. Ja, een dorp zonder muziek is niks geldt eigenlijk voor het hele leven, toch? Nee. nee ik kom ook uit Turkije, ook van een dorp vandaan. Maar toen kan ik niet muziek spelen, maar wel luisteren inderdaad. En vooral, jullie luisteren naar radio, maar ik kijk als tv, zeg maar. Ik, ik, ik, ik kan me echt die beelden allemaal in mijn hoofd naar voren halen. Als je begreep wat ik bedoel. Radio en tv, dat maakt niet meer uit. Voor mij niet meer, nee. Nee. Als iemand mij belt, neem ik telefoon op, dan zeggen ze... meneer Katan, wat doe je? Ik zeg, ja, tv kijken, journaal luisteren. Je bent toch benieuwd? Ik zeg, ja, maar toch, luister gewoon. Maar dat bedoel ik kijken. Snap je? En die liedjes, wat, wat is de betekenis van die liedjes? Uh, ja. uh... Al, al 26 jaar probeer ik tolk te zijn... Van, van, van Turkse mensen naar Nederlanders, Nederlanders naar Turken. Ja, bijvoorbeeld maatschappelijk sociale liedjes... Ik heb een liedje over mijn buurmeisje. Over uh, Hassan, Trekkie, Hassan. Dat zijn die gezegd of spreekwoorden. Hier, oppervlakkig wil ik ook niet zeggen. Maar to toch, mensen kan mij bestaan, zeg maar. Zoals Nederlanders en zoals Turkse mensen. Speels ze een uh, Nog eentje? Ja. Oké. Okay. Bijvoorbeeld, deze maand is Turkije vakantie. Iedereen gaat naar vakantie, meneer. Ik ga niet, hè. Net alles... Iedereen heeft werkloos en dominee gek met werk. Iedereen is werkloos, dokter is gek met werken. Nou ja, zoiets. Iedereen gaat naar vakantie bevallen we. ik. Als iemand naar Turkije gaat, dan zeg ik... in Turkestel één koppel het niet. Ayaarbozoog. Saza döndüm, sen izine gidinci. Ahort bozuk, saza döndüm, sen izine gidinci. Alev gitmiş köze döndüm, sen izine gidinci. Alev gitmiş köze döndüm, sen izine gidince. Ja, zo in de gisha döndum, kanadiger kuisha döndum. Ja, zo in de gisha döndum, kanadiger kuisha döndum. Rotterdam daa daa sha döndum, sen izine gidingje. Al meloda taşa döndüm, sen izine Çarşıyı gezdim olmadı Allah'ım çilem daha dolmadı Emesen kimse kalmadı Sen izine gidince Bir anda yaşlandım sandım Gönlümde vedalaşamadım Kurban aldım Allah'ım yandım Sen izine gidince Sormayana Kek Kek Mag ik wat zeggen? Hè? Ja, deze voorbeeld heb ik. Als ik dit nou bijvoorbeeld half uurtje speel. En dan gewoon in Turkse taal. Is wel misschien leuk. Maar dan versta je niet waar, waar ik over heb. Met deze idee. Met eh, gewoon. één koppelet Nederlands. één koppelet Turkisch te doen. Om mensen een beetje begrip over de verhalen hebben. Ik weet. Spreekwoorden. Gezegden. Moeilijk te vertellen. Anders moet je echt uitgebreid toelichting doen. Maar toch wil ik. Nederlands en Turkisch doen. Snap je? Ja, snap ik helemaal. En die, die liedjes die zijn ook vaak met, met een knipoog naar Nederland. Hè? Ja. U, u, uh, ja. Kijk is een gek woord in deze context. Maar u ziet Nederland natuurlijk anders dan, uh, dan iemand die hier geboren is. En, en daar, daar, dat beschouwt u met een beetje humor. Ja. Ik weet niet waar je vandaan komt. Ik vind het ook leuk, hoor. Maar als, als Juffrouw vrouw Jacqueline... Hè? Onze, weet ik wel, chef... Ja. Iets over zijn jeugd vertelt. Kan ik me in bedenken. Als iemand 90 jaar een Nederlandse man over zijn jeugd vertelt. kan ik nou ja, 90, 50, 60 jaar. kan ik me ook bedenken. Maar ik kom uit Turkije. Ik had een eigen skibaan. Belastingloos. Dus ik hoef niks te betalen. Van een dorp, zeg maar. Dus met deze instrument wil ik namelijk een idee aan Nederlanders over te laten. van alsjeblieft. Uh, maak toch kennis met elkaar. Vind niet alles gek of raar. Onbekend, maak onbemind. Hou een beetje van elkaar. Begrijp een beetje van elkaar. Dus dat is echt Nederlandse uitdrukking. Onbekend, maak onbemind. Iedereen zegt, Turkse mens... Nou, ik bedoel, algemeen buitenlanders moet aanpassen. Oké, okay. maar... Ik kan mij toch niet in mijn eentje dansen. Moet Nederlanders ook een beetje begrepen. En dat probeer ik met deze grappige liedjes naar voren brengen. Snap je? Ik snap het helemaal. Mag, ik, mag, ik, mag boos, weet ik niet. lach nou, maar nee. Mag ik een verzoeknummer doen? Dat een, een stuk van dat di ding over het buurmeisje? Die vond ik okay. zo leuk. Oké, is goed Oh ja. Ik heb een Nederlandse buurmeisje. Alsjeblieft, zeg zeggen, Echt Hollandse een Nederlandse meisje. Maar is een koelkastmeisje. Luister maar. Ik heb ook een buurman. Hij heet Koos. Hij kijkt mij altijd boos. Weet ik niet waarom. Mijn buurmeisje koelkast... Mijn buurman, die ik ben een magnetron. Luister maar. Jij woont naast mij. Jij woont naast mij. Kom maar koffie drinken, drinken. Ik hou van jou, ik ben verliefd op jou. Hoe moet ik dat vertellen? Vertellen. Dag, buurmeisje, dag. Dag, buurmeisje, dag. dag. Elke dag zie ik jou, elke dag hoor ik jou. Jij zegt alleen hallo tegen mij, tegen mij. Dat is niet genoeg, buurmeisje, buurmeisje. Ik wil praten, ik wil wandelen, ik wil schuifelen, ik wil nikag met jou. Dag, buurmeisje, dag. Dag, buurmeisje, dag. Dag, dag, buurmeisje, dag. Dag buurmeisje, dag. Beetje een grappig liedje hoor. Wij worden opgebeld in de studio door uw dochter. Die wil iets uh, tegen u zeggen. Echt waar? Ja. <laughs> dat gebeurt ook. Hallo? Hallo? Ja, u wilde Aha. iets tegen uw vader zeggen, dat, dat mag bij deze. Ja, uh, u spreekt met Aisje. Ik uh, ben de dochter van Troubadour Umer. Hai baba. Ja. <coughs> Hallo? Hallo. hi baba. Vader um, ik wil thuis... je via deze weg uh, zeggen dat je een fantastische vader bent. Dank wel. En we zijn heel erg trots op je. met alles. <lacht> en het is een hele leuke uitzending. Oh ja, zo wij. Dankjewel. Wij jullie veel succes. We zijn aan het luisteren, oké? Okay? Dank je wel. Doei. Dank. Maar dit hadden we toch nog afgesproken, uw dochter aan de telefoon. Ik zie dat u eh, enigszins. Uh, dat is ja, is gevoelig hoor. He. Dat de, de, de Waterlanders. Man, uh, uh... nou, ik heb haar kunnen nooit zien. We gaan eens luisteren naar een radio-pioniertune. <tied> Een radiopionier. Doe met ons mee. Stuur uw beste verhalen en mooiste geluiden naar Instituut Abenstaatje wpo.nl. Instituut Xarda. Dat is. de groot gezin, met een van de 16 want mijn oudste broer speelde ook knoppenkast dus zit er wel een beetje ze te trainen mijn haar broer drum en eigenlijk een broer die speelde trompet en de andere chromatisch montag om dus ik kom een beetje in de uit de muzikale gezelschap ik kom uh, in een café in de van ik weet niet of ik naam mag noemen neuf en dat is vrijdag zaterdag dus blijven de muziek wat is er nou daar uh, hebben ze achter gedaan. Ah, ga je doe maar iets in huis doen. je? Ah, gijs, zo, doe samen voor jongen? Ja, doe maar iets aan, nou, dat wordt toch niet. Ja, maar je wordt nu een videoband van gemaakt. En die willen ze opsturen naar Tros, of Veronica, en naar RTL. Maar Wat hebben ze gedaan? Dat hebben ze naar RTL gestuurd. hebben ze in zo'n knipper geweest. RTL gestuurd en jouw joop van de Ende. Maar die volgende wil ik toch een keertje een brief sturen. Want wie die eigenlijk ten in zo'n soort brief, of hij die zelf opmaakt, weet ik niet. Maar wie die eigenlijk voor iemand in de maling neemt. Laat hij daar radicaal erin zitten van nou, het is allemaal leuk, harig, prachtig, praal. En laat hij mee zo'n gangetje gewoon. Maar niet gaande dus zeggen van dat erin, want ik kwam toen. Ik ging bij neuf binnen en nou ga eens, ja, staat er goed dat we bericht van RTL en uh, dit en dat staat erin. Ja. En onder in die brief stond er een stuk beschrijving van mijn Dit heeft mij wel natuurlijk geraden. omdat hij erin gezet had ook, want hij had veel respect voor mijn zang en wat ook. Maar er uh, zat wel voor het volgende jaar, zat er wel materiaal voor hem bij. Nou, het hele jaar is lopen. Je moet nog bericht krijgen bij mijn gesprek. Dus dan zeg ik op mijn beurt... Van die soort grote jongens moet je het toch niet hebben. Want ik zie dat eigenlijk in, want waarom zit hij dat erin? Of laat hij dat erin zitten? Of doet een ander dat voor hem? Dat vraag ik me af. Waarom schrijft dan de mensen, oké, okay, uh, het gaat niet door of wat ook. Dat vind ik, dat is maar relatie. Want. Zo is mijn leven eigenlijk, wat in de muziek leeft. Eumarka dan, Ach, u was helemaal geëmotioneerd. Gaat het? Uh... Jawel, goed. Het gaat weer. Maar dit had ik een gepland bedoel. Ik ben leuk. Spontaan, live vind ik altijd leuk. Maar als ik mijn dochter stem hoort, weet ik niet. Dat dan is mijn eerste kind. En, eh, nou ja. en u heeft ook uw, uw zoon meegenomen, want, want die, die helpt is, met alles. Ja, dat is namelijk zoon, van in dat geest, in Turkisch begrippen, is mijn geestelijke zoon. Ik heb echt een zoon in thuis liggen. Hij is gewoon Twense Tukker, ja, nou ja. Zij komen uit Rotterdam, hebben geleid mee, maar dat is niet mijn eh, zoon, zeg maar. Niet, niet DNA-technisch helemaal, uw nee, het zoon? Nee, is mijn geestelijk zoon. Okay. Ik ben zijn grootvader, weet ik wel. Hij noemt mij alles opa, maar... Ik bedoel, eh, dit, deze uitzending, die gelegenheid aan mij geeft van VPRO, ben ik echt dankbaar. Het is echt eh, mijn favoriete programma's. zoals ik meestal luister ik wel, hoor, VPRO. Maar eh, ja. ik ben een beetje... Toch, toch een beetje... De speel Klemmetje, anders, speel ja. anders Als ik gewoon wat op de Als mijn een stem hoort, ben ik ook wel uh, iets anders. Maar hij is man, zeg maar, jongen. Maar ja. mijn dochter is... Pioe, is anders. Komt wel goed. Andere keer ze leg ik uit, zeg maar. Nou, speel gewoon, speel gewoon een stuk op de sas anders. Want dat helpt altijd ja. bij, het, bij het wegwerken van emoties. Alleen geboren, ik ga alleen door mensen. Er zijn altijd mensen om me heen, ik ben alleen een eenzaam mens, ik ben alleen eenzaam mens. Er zijn altijd mensen om mij heen. Ik ben alleen in zijn mens. Ik ben alleen een z'n mens. Mir Wacht. Dat mooie jaren allemaal geweest, geweest mensen. Ik was behulpzaam en iedereen. Nou ben ik alleen, eenzaam mens. Nou ben ik alleen, eenzaam mens. Ik was behulpzaam aan iedereen. Nou ben ik alleen eenzaam mens. Nou ben ik alleen eenzaam mens. Uh, maar Kadan. Oh ja, we moeten het ook nog even hebben over, over Willeke Alberti. Want iemand had mij verteld dat u Willeke Alberti... Ja, de mooiste vrouw grote, van Nederland vindt. is mijn grote eer van, uh, van Boudewijn Groot en uh, Herman Vinkers. Nog meer andere namen, maar echt waar ik ben... Een beetje Nederlanders worden hier slecht in mijn, eh, met onthouden van namen. Nederlandse mensen zeggen ook wel: hè, je gaat maken... Hé hey Ali, oh ja, heet je ook niet zo. Hè? Maar ik bedoel, eh, in Rotterdam was dat eh, Europese zonfestival voor 50 jaar plus. En zij was dan in, hoe heet dat, jury of zo? Ja, jury, ja. Dit? En ik heb met haar een paar keer individueel gesprek gehad en zo. Ik heb ook mijn kaartje aan haar gegeven. En zij zal mij keertje uitnodigen voor zijn programma of zo. Maar Heb ik niet gehoord hoor, maar dat doet er niet toe. Toch mooie vrouw, prachtige vrouw. En dan met, maar waarom eh, vindt u het een prachtige vrouw? Want, want, want, ook uh, geen dat... zin, zeg je toch? Ja, dat bedoel ik eigenlijk wel, ja. Jawel. Als ik langs in de Hilbersenbergers wandel of zo, dan loop naast mij een mooie vrouw. Dan kan ik echt de lengte, gewicht en weet ik wel, kan ik voelen. Uh, ik bedoel, uh, horen. Geloof mij maar. U kunt ook gewoon op een terras zitten en, en als het ware naar de meisjes kijken. Ja. Nee, niet kijken, luisteren. Luisteren dan, ja. <laughs> ja <laughs> en, um, we, we zouden ook nog reclame maken voor de cd, want die is er. O oh, ja, dat is vertel, echt Vertel dankjewel. over de want cd. Mijn dochter heeft me net dat mijn computer in de war geraakt. Maar die, liedje, of die cd heet ook Aishem. Waarom? Dus dat is met meneer Morris ten Brink, weet ik wel hoe heet die Hij ja. hey, helpt mij, is gewoon echt amateurisch opgenomen. Volgende week gaan wij gewoon aan uh, Nederlanders laten horen. En reggae bijvoorbeeld. Mag ik dat zometeen laten aan de luisteraars wel laten horen of zo? Ik heb verschillende cd's. Hoeveel cd's uh, wilt u maken uiteindelijk? Ik? Ja, ik ga deze instrument spelen totdat ik dood ben. Nee, ik weet het niet. We gaan luisteren naar de cd van Eumer Kadan. Dank. Waarom zijn wij het elkaar gegaan? Waarom zijn wij het elkaar gegaan? Met jou had ik liefde gekend. Ik was verleden, dat was bekend, bekend. Met jou was ik echt gelukkig. Echt. Waarom zijn wij uit elkaar gegaan? Eumar Kadan, hartelijk dank dat u de gast wilde zijn bij ons in, uh, in Itzerda vandaag. Het was mij een groot genoegen om u hier te mogen ontvangen. Dank u wel. Wie weet, Nederland is een prachtig klein landje, kom ik nog ergens tegen. Dank u wel. Dank u wel. O ja, ik zwaai waar, dat is... Dank u wel. Hartelijk dank, Omer Kadam. Ook de luisteraars hartelijk dank dat wij jullie weer aan gene zijde van dit radiotoestel mochten treffen. Bezoekt u ook eens onze voortreffelijke website. schuine itserda Volgende week zondag, zelfde tijd, alles over rukkers. Rukkers? Rukkers? Zeg, dit is wel een fatsoenlijk radioprogramma. Ja, voor alle leeftijden. Wie gaat er nou... Uh... Zeg, pas op die draad. Ja, pas op, pas op.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 u komt zaterdag 25 juni toch ook naar de Nederlandse Veteranendag in Den Haag? Dit is Radio 1.